Drie uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar op station Amsterdam Centraal twee mensen neerstak, is veroordeeld tot 26 jaar en acht maanden cel. Dat is de maximale straf. De rechtbank in Amsterdam, 20 jarige Jawet S., schuldig aan poging tot moord... met een terroristisch motief en bedreiging van drie agenten. De twee slachtoffers hebben ook schadevergoedingen gekregen... van in totaal zo'n 2 miljoen euro... Jawet S. krijgt geen TBS omdat hij zich niet psychiatrisch wilde laten onderzoeken. Daardoor kon niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De EU-landen leveren voorlopig geen wapens meer aan Turkije. Daarover hebben de ministers van Buitenlandse Zaken een akkoord bereikt. Tegelijk hebben ze het Turkse offensief in Noordoost-Syrië veroordeeld. Nederland, Duitsland en Frankrijk hadden al besloten Turkije geen wapens meer te leveren... zolang er geen einde komt aan de militaire operatie... De Turkse operatie begon vorige week. President Erdogan zegt dat hij Koerdische terroristen wil uitschakelen en een bufferzone wil creëren. Ook de provincie Drenthe schort de stikstofregels op. De Drentse gedeputeerde Jumilet heeft dat gezegd tegen boze boeren bij het provinciehuis in Assen. Na overleg met boerenorganisatie LTO wordt later beslist hoe de regels eruit komen te zien. In Friesland gingen de stikstofregels vrijdag al van tafel na een protestactie van boeren. De Duitse regering laat het Chinese Huawei meebouwen aan 5G-netwerken. Dat schrijft de krant Handelsblad op basis van een gelekt document... waarin beveiligingseisen worden beschreven. Het besluit zou over een paar dagen worden bekendgemaakt. In het document staat volgens Handelsblad dat providers als Deutsche Telekom en Vodafone... de vitale plekken in het netwerk moeten aanwijzen. Daarvoor gelden dan scherpere beveiligingseisen. Het weer bewolkt en soms regen of motregen. In het zuiden wordt het later vanmiddag droog met mogelijk ook wat zon. Het wordt 14 tot 23 graden. Morgen bewolkt en buien en dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 begin van uur 2 van Salford op zaterdag, op de zaterdag en de maandagmiddag bij CFM uit de jaren 80 word je de Union of the Snake inderdaad muziek van Duran Duran en ik weet dat er in Salford heel veel Duran Duran fans zijn, de muziek doet dat altijd goed Albert-Jan, oké okay. Ja, ja, tevreden. Jij ja, dacht er de knoppen, jij ja, zo, zo is het. zo is het. ik durf jou niet tegen te nee, spreken. Nee, dat zou ik ook, ook niet, nee. <laughs> Wat gaan we nu er twee allemaal doen, Albert Jan? Nou, uiteraard over een tweetal praten gaan we weer live schakelen met Jan van der Leden. Want die is, bij ons, die is aanwezig bij de wedstrijd ASV-Arsenal 1 tegen Zandvoort-SV 1. Tussenstand die hij gemeld had was 1-0 in het voordeel van Arsenal. Uh, wellicht een geblesseerde aanvoerder bij SV-Zandvoort. Dus die zal waarschijnlijk zijn vervangen. Daarover over een tweetal uh, platen meer nieuws live vanuit Amsterdam. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. De, we, gaan weer, we gaan weer een aanloop nemen naar uh, wie wordt de volgende onderneming, uh, onderneming van het jaarverkiezing. Uh, op het strand momenteel uh, Target Spring en Lease Run. Dat is allemaal uh, op, in het kader van Zandvoort Goes Wild een evenement uh, vandaag en morgen. En natuurlijk ook, is er ook mogelijkheid om te gaan surfen vandaag en morgen... Of was dat alleen vandaag? Even kijken. Dat is uh, vandaag, ja. Uh, vandaag ook Veteranendag bij Talassa. Dus, uh, en vanavond natuurlijk niet vergeten uh, muziekliefhebbers. Dansen, luisteren en genieten van de muziekavond van het combo Gray van een berg. Wie kent haar niet? In het Theater de Krocht het begint om 8 uur en de zaal gaat om half acht open vanavond. De toegang is 10 euro. En verder natuurlijk Zandvoorts nieuws. In het, in het kort de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, ik zou zeggen, uh, blijven luisteren en blijven kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Ja, je had het net over dat uh, surfevenement. Nou was ik vanmiddag even op het strand. Ja. Het was echt druk bij dat uh, surfevenement. Ja, dat is prima. Heel veel mensen met de plankjes zo de zee op. Staan Geweldig. Er staat een lekker windje, dus uh, nee, hoor, activiteiten te over in dit prachtige dorp Zandvoort. Zo is het. Wil je meekijken in de studio van uh, ZFM? Dat kan hè? www.zfm-live.nl zfm livenl -live Kijk en luister je live mee met je eigen lokale radio. Met nu Womek en Womek. de jaren 80 met Wommerk en Wommerk en de teardrops. En we gaan weer uh, schakelen naar uh, Amsterdam. Jan van der Leden vanmiddag uh, aanwezig bij de wedstrijd Arsenal-SV Zandvoort. Nou uh, verlieten we jou met een 1-0 achterstand. Uh, Jan, is dat nog steeds zo? Ja, het is nog steeds zo, Rob. Het is, uh, het is een hele spannende, een fysiek, hele stevige wedstrijd. Dat, uh, dat Arsenal maakt overtrainingen, dat hou je niet voor En dat is ook even een reden... Dat, uh, en hij is op en uit is gevallen. De Ryan Lammers overigens, die voor hem is ingevallen, speelt geweldig. Jonge jongen, niet bang, kuikt overal in. Uh, tot grote hoogte stijgt ook uh, Michel, of uh, Koen Michielsen. Speelt geweldig op dat middenveld. Maar we missen net de scherpte voor in, het, het komt net niet goed. De aanvallen worden net niet mooi afgerond. Oké, okay, nou je geeft aan uh, dat de Arsenal uh, vrij hard speelt. Betekent dat ook dat er uh, kaarten zijn uitgedeeld? Uh, er zijn twee gele kaarten uitgedeeld voor Arsenal-spelers. Die Tommy Abus, die wordt net onderuitgeschoven op een ongelofelijke manier. En hij blijft er gewoon weg. Het is, het is niet normaal. Ja. Bedoel, je kan er weinig voor zeggen, maar... Uh, Heeft de scheidsrechter het nog wel in de hand? Dat we willen. Heeft de scheidsrechter? Het... Ja, hij we het nog wel... Ja, al Albert, hij het nog al in de hand. Oké, okay. maar uh, het kan zomaar escaleren, vrezig. Ja. Dit is er net uitgestuurd, tweede commentaar. Je moest achterlijnen gaan plaatsnemen. Dus dat belooft wat voor de tweede helft nog. Wat zeg je? Dat belooft nog wat voor de tweede helft. Ja, er zal wel, er zal meerdere woord gesproken worden. Ja. Als je visje schiet langs de lijn. Geef... Ah, net niet. Oké, okay, nou er zijn in ieder geval uh, wel uh, kansen voor uh, SV Zandvoort om in ieder geval gelijk ja, te is, komen. Het is absoluut nog niet voor, hoor, daar uh, ben ik heilig van overtuigd. Gelukkig maar, ik wacht jouw uh, WhatsAppje even af uh, Jan, met goed nieuws. Is goed jongen. Oké, okay, dankjewel tot voor straks. dit moment en tot straks. Dat was uh, Jan van der Leden, Arsenal, SV Zandvoort. Nog steeds een 1 tegen 0 tussenstand. Hallo. weer enige tijd geleden, dat was Havana, Camilla Cabello, 19 over 3, Zandvoorts, nogmaals een hele goede middag, en welkom bij Zandvoort op zaterdag, tot aan 5 uur vanmiddag zijn we er uiteraard, straks de evene zo rond half vier op de radio. Bangkok, oriental setting, in the city don't know what the city is getting, the creme de la creme of the chess world, and a show with everything but your brinner. Jullie kennen deze plaat waarschijnlijk in de uitvoering van Murray Heads. Maar ditmaal maaltrijden we een andere uit de jaren 80. Dat was Robbie en One Night in Bangkok. Ja, op de CFM-app zag ik een keer een nieuwe optie, Jan. Ondernemersverkiezing 2019. Klopt, en dat zal worden bekendgemaakt tijdens het Ondernemersgala 2019. Dat op 14 november aanstaande plaatsvindt in de haven van Zandvoort. Maar echter, voordat het zover is... kunt u een Zandvoortbedrijf aanmelden voor de nominatie. Ieder jaar kiest Zandvoort een onderneming... die volgens de stemmers het beste uit de bus komt. Vorig jaar was dat autobedrijf Zandvoort. Ze waren zowel door de publieksstemmen als door de vakjury... bestaande uit genomineerde ondernemers gekozen tot winnaar. Vanaf nu kan iedereen een bedrijf nomineren... in een van de, de volgende categorieën. Allereerst is daar de horeca, dan hebben we retail... en drie hebben we overgen. Stuur een e-mail naar OVHJ, wat staat dus voor ondernemen van het jaar... OVHJ, apenstaatje, zandvoortsekorant.nl OVHJ, apenstaatje, zandvoortsekorant.nl Of ga naar de website www.beachpromotion.nl Of gebruik gewoon hiervoor onze ZFM-app. Geef de naam van het Zandvoortbedrijf per categorie op. En niet onbelangrijk, een korte motivatie van uw nominatie. Nomineren kan tot uiterlijk 20 oktober en daarna zal de uh, organisatie bekendmaken welke bedrijven drie per categorie gaan meedingen om de uh, titel onderneming van het jaar 2019. Dus we zullen zeggen nomineer nu en dat kan ook uh, via onze CFM app. Kijk even in het menu en dan vind je het vast zelf.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 it will You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as him or No, you don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall And your private access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 Uit de, de tijd dat er nog twaalf vinsjes gemaakt werden, is zelfs van deze plaat van Tina Turner. Ik wist niet eens dat hij bestond. joh de private dancer. Maar daardoor zijn we wel iets aan de late kant met de evenementagenda, Albert-Jan. Goedemorgen, meneer Aron. Goedemorgen. Ho wakker. Zes minuten overal, vier. Ga je gang. Goed, allereerst de tentoonstelling Historic Grand Prix nog tot 3 november te bezoeken in ons Zandvoorts Museum. In het kader van de historische Grand Prix besteedt het Zandvoortsmuseum jaarlijks aandacht aan één of meerdere helden uit de Nederlandse autosporthistorie. In 1952, 1952 was het voor eerst sprake van een Nederlandse deelname aan de wereldkampioenschappen Formule 1. De jonge talenten Dries van der Loft en Jan Flinterman. Wilt u nog meer zien? Op de boulevard van de Fauvais vindt u een fototentoonstelling over het circuit Zandvoort door de jaren heen. Met foto's van de Zandvoortse fotograaf Chris Schotanus. Dan, uh, dat is een evenement dat is morgen om half tien begonnen... en vanmiddag om half drie was de, de laatste uh, uh, flight, om het zo maar eens van te zeggen. Dat was surfen met Pep Sports. In het, allemaal in het kader van de maand oktober. Zandvoort Goes Wild. Vandaag en morgen. En helemaal uh, op de boulevard Bernard nummertje 22. Deelname is 25 euro. Want tijdens deze Zandvoort Goes Wild maand... is er elk weekend de, uh, de mogelijkheid te leren surfen... En heb je dat altijd al willen doen, dan schrijf je snel in na de les. Heb je ook nog de gelegenheid de kunstjes die je geleerd hebt in de praktijk te brengen? Vandaag en morgen uh, op Surfen met Peps Sports in het kader van Zandvoort Ghost Wild. Uh, op de boulevard Bernard 22. En de volgende optie is. Uh, uh, even kijken. Minimum leeftijd 13 jaar. Prijs vanaf 25 jaar. Had ik ook al gezegd. Inclusief wedstrijd. Dus die hoef je niet mee te nemen. Ook vandaag en morgen target sprint en laser run in het kader van Stanford Goes Wild. Tijdens Stanford Goes Wild kun je onder begeleiding van de KNSA, de Koninklijke Nederlandse Schietassociatie, je skills oefenen met schieten. Heb je voldoende uithoudingsvermogen en energie in combinatie met de rust om een voltreffer te schieten? Dat allemaal op de, bij Beach Club 10. Boulevard de Vauvage nummer 10, zoals gezegd... Beach Club 10, Boulevard de Vauvage nummer 10... en er heeft van allerlei dingen te doen met prijsuitreikingen... uitloop, prijsuitreikingen, startwedstrijden. Meer informatie kun je natuurlijk ook vinden op de website van Beachclub Club 10. Gaan we naar vanavond, zoals gezegd, dansen, luisteren en genieten... van een muziekavond met combo Gray van den Berg. En wie kent haar niet? Het eh, speelt zich allemaal af in theater De Krocht... vanaf 8 uur en de zaal gaat open om half 8 vanavond... De toegang is slechts 10 euro. Dan gaan we naar de dertiende. En dat is morgen. Expeditie Robinson. Tijdens de Zandvoort Goes Wild... organiseert Pep Sports elke zondag... een Expeditie Robinson. Ga samen met je vrienden of familie... of alleen de strijd aan... en probeer de verschillende puzzels op te lossen. En op zondag 27 oktober... tijdens de laatste Expeditie Robinson... wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt. Dus morgen wederom... Expeditie Robinson... Het begint allemaal om 10 uur en duurt tot vijf uur in de locatie De Haven van Zandvoort, strandafhang Paulusloot nummertje 9. Meer informatie over deze evenementen uh, kunt u terugvinden op www.dehavenvanzandvoort.nl www.dehavenvanzandvoort.nl Dan uh, hebben we ook op 13 uh, oktober uh, morgen dus de safari-tocht. Ga eens op safari door de Amsterdamse waterleiding Duinen. De gids vertelt je alles over het gebied, de geschiedenis van dieren in het gebied... en grote kans dat je zelfs van dichtbij vossen en herten ziet. En misschien ook nog wel een uh, ander soortig dier. We gaan de paden af en we doen stevige schoenen aan. Morgen om 11 uur. De locatie de Amsterdamse Waterleiding Duinen, Zandvoort, Salaan 130. Deze wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Voor kleine kinderen zijn er speciale kinderwildwandelingen. Dat allemaal in de Amsterdamse waterleidingduinen morgen vanaf 11 uur. Dan is er uh, uh, op zondag 13 oktober ook uh, een wildwandeling. En gaat tijdens het Zandvoort Goes Wild op pad met deze gids. Uh, we gaan op zoek naar de burrelende en vechtende herten. Want tijdens de bronstijd in oktober gaat het er heel erg wild aan toe in de Amsterdamse waterleidingduinen. Morgen 13 oktober vanaf 4 uur. Wederom de locatie Amsterdamse Waterleiding en Zandvoortslaan nummertje 130. En ook de regels van kinderen vanaf 12 jaar is die geschikt. En kleine kinderen dan wel onder begeleiding. En er zijn er speciale wildwandelingen. Entree 7,50 euro. Wil je meerijden en slippen met een instructeur bij BMW Driving Experience... dat kan allemaal op 14 oktober van 9 uur morgens tot 5 uur middags. Meer informatie over dat meerijden en de Basic Safety Compact Plus training. Ja, ja, ik zeg het goed. Basic Safety Compact Plus training ook van de BMW Driving Experience. Ook morgen of wel 14 oktober van 9 uur morgen tot 5 uur middags. Meer informatie over deze evenementen kunt u uiteraard terugvinden op www.bmwdrivingexperience.nl. Www en dat is allemaal natuurlijk op de Rob Straat nummertje 1 voor het circuit. Dan zijn er twee keer op 14 en op 15 oktober kan u wild Slow Cooking and Smoking. Dat is een kookgebeuren onder leiding van Julius Weekend. Julius Jaspers niet, maar die zijn allebei al vol. Dus daar hoeft u niet naartoe. Maar ik heb nog een verrassing voor de luisteraars. Gaan we allereerst naar de derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort op 17 oktober. En dat is om 8 uur s avonds. Elke derde donderdag van de maand live muziek bij het Wapen van Zandvoort. Uh, van singer, singer songwriters, uh, akoestisch en semi-akoestische ensembles en meer. Op 17 oktober kunt u genieten van de Ron van Etten, singer, songwriter, coverband Flirt. Het Wapen van Zandvoort, derde donderdag, dat is dus aanstaande donderdag, 17 oktober vanaf 8 uur. Uh, het Wapen van Zandvoort Gasthuisplein nummertje 10. Of kijk anders even op de Facebookpagina van het Wapen van Zandvoort. Dan gaan we naar 19 oktober. Tot en met 26 oktober is er Halloween at Center Parks Zandvoort. Ook allemaal in het thema van Zandvoort Goes Wild in oktober. Meer informatie over deze Halloween evenementen kunt u terugvinden... op de website van Center Parks. vondelaan nummertje 60 in Zandvoort. En dat is natuurlijk speciaal voor de kinderen... En dat de, de entree is 5 euro. En dan tot slot 19 oktober hebben we een roofvogelshow. En uh, zo wederom tijdens Zandvoort Goes Wild halen we de natuur naar het dorp. Op het Badhuisplein komt namelijk een spectaculaire roofvogelshow. Tijdens deze anderhalf uur durende show met Birdlife zie je onder meer andere zeearend, gierend, wouwend en nog meer. Je krijgt uitgebreide uitleg over de vogels en je kunt ze ook van dichtbij zien. Dat allemaal op 19 oktober vanaf 3 uur middags op het Badhuisplein tijdens de Roofvogelshow. Dankjewel Albert jan Sandvoort, Coast Wild. De komende dagen hier uh, inderdaad in Sandvoort. En hier is een uh, gouden oude single van Crash in The House of Rest. Voor Crash in de house arrest. We gaan weer in Amsterdam schakelen naar Jan van der Leden. De tweede helft Arsenal SV Zandvoort. Hoe, hoe zijn de heren van SV Zandvoort uit de kleedkamer gekomen, Jan? Uh, heel fel, Rob. Het is uh, een heel lekker potje voetbal nu. Weer kansjes van twee aan twee kanten. Fel voetbal. Wel sportief hoor, moet ik zeggen nu. Het is niet uh... Ah! 2-0, 2-0. Oh. nee hè? Een schot die Daan niet onder controle krijgt. En uh, rebound is voor een Arsenal speler. Dus we staan 2-0 achter. Domme. Ja, maar dan zie je dus, uh, Jan, dat ze inderdaad uh, goed uh, de kleedkamer uit zijn gekomen. Lekker fel. En dan Absoluut. toch weer dat tegendoelpunt. Ja, zonde hè? Je echt zonde. Maar ze waren met zo'n mooie run bezig, drie partijen achter elkaar gewonnen en dan Arsenal. Kan je, weet jij waar Arsenal staat op de ranglijst op dit moment? Uh, ze stonden, vierde vandaag. Oké. Okay. En is zand voor eerste? Gewonnen, dus alles zit nog redelijk dicht bij elkaar. En ja. Je kan ook niet echt zeggen van zij zijn sterker dan de anderen. En welke tegenstanders hebben zij gekrop? We zien misschien een wat zwakkere tegenstanders gehad. Ja. Maar als je hun voetbal ziet, is dit gewoon een goede proef. Dus Oké. Okay. Ze zijn stevig. Ik heb een achterroute met twee hele sterke mensen in het midden, groot. Ik denk dat ze 1,90 en 1,95 zijn met z'n tweeën. En dan hebben wij natuurlijk Ranje Lambers. Hij is klein, maar fel. Maar ja, het scheelt toch. De kast is ook niet zo groot. Maar goed, vooralsnog 2-0 achterstand. Met nog een, nog een de grootste gedeelte van de tweede helft voor de boeg. Uh, ze zullen het toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen, of niet? Ja, maar wel een vaatje, nou, Ik heb ik hem hier nog wel even. Ja, jaar, ik het proberen. Ja, proberen. Ik ken het ook wel niet vaak. Ja. Ja, nou. Berg is eruit. Uh, Als ja. daar is geblokkeerd, dan in Pertu is geschorst. Dus je bent wel een hele voordeel. Ja. Nee, dat is de nog uh, twee jongens van het tweede op de bank, ja. maar dat zijn niet echt voldoende spelers nee. en er zijn ook niet echt met al respect jongens die het verschil kunnen gaan maken. Goed, oké, okay, nou laten we in ieder geval de hoop erin houden, Jan, en dat we toch in ieder geval nog met een puntje naar huis kunnen gaan. Doe wel tijd, doe we ah, Oké, okay. dankjewel voor dit moment straks. en straks komen we uiteraard weer bij je terug. Tot zo. Tot straks. Dat was Jan vanuit Amsterdam, ja, 2-0 achterstand op dit moment tegen Arsenal. I'm the cool. Deze van uh, Beyoncé en uh, Love on Tap. Heb jij hier goed nieuws uh, voor ons, uh, Albertjan? Jazeker. Nou, laat me horen. Het heeft alles met pizzas te maken. Pizza. Ja, want La Fontanella verhuist namelijk naar de Haltestraat. Restaurant en pizzeria La Fontanella gaat verhuizen van de Burgemeester Engelbertstraat naar de Haltestraat nummer 44. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de inrichting van de zaak. Het is de bedoeling dat de nieuwe uh, La Fontanella rond 20 december open gaat. Alle bedrijven gelegen aan de passage moeten namelijk vanaf 1 januari of wellicht pas in maart volgend jaar verdwijnen. La Fontanella was wel enige tijd op zoek naar een andere locatie. In eerste instantie had eigenaar Julianne Spada zijn oog laten vallen op een plek uh, op het stationsgebouw. Maar met de NS werd geen overeenkomst bereikt. De zoektocht naar andere geschikte locaties leidde naar de plek waar jarenlang de Williams Pub was gevestigd in de Haltestraat naast Lauren Hardy. In ieder geval willen we voor kerstmis opengaan, de Spada... die in 2015 Fontanella overnam van Alfredo Camarante. En de zaak runt met zijn vrouw... die hij leerde kennen in het restaurant van zijn vader in Bari... waar Bernadette toen werkte. Het was liefde op de eerste gezicht. Zijn vriendin besloot hem naar Nederland te volgen. Samen werkte zij eerst in het Italiaanse restaurant Venetia in Haarlem... en in 2013 trouwde het paar en zij hebben samen dochter Lisa van anderhalf. Van hun nieuwe restaurant verwachten ze ze heel veel... We hebben meer ruimte en de inrichting wordt helemaal zoals wij dat voor ogen hebben. Onder andere met een hele aparte marmeren wand. Dus vanaf 20, wellicht vanaf 20 december ook uh, La Fontanella in de Halterstraat. En wel nummertje 44. En die zaak gaat heel erg mooi worden. Het ziet er nu al goed uit. Een ja, Gigantische ruimte zit daar. Ja, uit, gigantische ruimte. Dus, ja. Nou ja, Fontanella dus naar de Halterstraat. Graag tot zo.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 Una buona canzone a far dare un amore si potrebbe trovarna nel cuore, senza andare lontano, basta se basta se non ci sarebbe bisogno di chiedere la carina.